Net wel met het NOS Journaal. De Noorse aanslagen van vrijdag weer vrijgelaten. Op het industrieterrein waar ze mee te maken zouden hebben, zouden explosieven liggen, maar er is niets gevonden. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat Anders Breivik de enige verdachte is van de aanslagen. Hij vindt zelf dat hij geen misdaad heeft gepleegd. Zo'n advocaat zegt dat Breivik de aanslagen noodzakelijk vond om Noorwegen te veranderen. Intussen is het dodental opgelopen tot 93. Een van de zwaarwonden van de schietpartij op het eiland Utoya is in het ziekenhuis overleden. Het treinverkeer in een groot deel van Italië is ontregeld door een brand in een treinstation in Rome. Dat geldt als een spoorwegknooppunt. Een vleugel van het gebouw ging in vlammen op en de schade aan het spoor is groot. Niemand raakte gewond. Het Italiaanse treinverkeer heeft waarschijnlijk nog dagen last van de brand in het Romeinse station.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 Op het WK Zwemmen in Shanghai zijn de Nederlandse estafettevrouwen weer wereldkampioen geworden op de 4x100 meter vrije slag. Inge Dekker, Ranomi Kromovi-Joyo, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk waren in de finale een halve seconde sneller dan de grote concurrent Amerika.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 Amersfoort-Hengelo tussen de knooppunten Hoevelaken en Beekbergen. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal.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 Ik geloof er niks van. Vertel. Had je geen bolbroekje? Nee. Hé hey Rines. Uh, ja, je weet hoe de Nederlandse media is. Uh, je hoeft maar dit te zeggen en bam, het staat uh, groot in de krant. Het ja, heeft, uh, dan ben je al heel beroemd. Hè? Dan, als je wat zegt, dan staat dat gelijk. Hè? Zeker. Ja, dat ben je zeker. want. Uh, ja, het loopt goed, goed met toeter, toeter met Romano. Ja, dat is de hit van dit moment, hè. Ja. Met de roman op de scooter. Iedereen heeft je al gesproken ze wat. Elk station wil je hebben. En uh, daarom wij ook. Hoe gaat het nu met je? Hartstikke goed. Ja, ja, vertel. Zit je nu thuis of moet je vanavond optreden of iets dergelijks? Nou, ik krijg straks uh, tv1 nog bijna thuis. TV vandaag. Oké. Okay. En die reist nou met me mee naar een optreden in Oosterbolde vanavond. Oké, okay, dus je moet optreden in Oosterbolde. En hoe ziet jouw ja. optreden eruit? Ga je dan al je hits doen? Uh, wat heb je allemaal? Uh, verlieft op het meisje van de oliebollenkraan? Met Marloes onder de douche? Met Toeter en uh, Marloes onder de oliebol. Ja, ja, ze komen allemaal langs. Ja. En uh, dat liedje, het nieuwe liedje met Romana op de scooter Toeter, Toeter, Toeter. Hoe ben je erbij gekomen? Hoe krijg je opeens uh, in, je, in, je, in je hoofd... Ik ga hier een liedje van maken.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 voor mij, ik dacht dat ik op werd gebeld, maar de leek voor mij, was dat een nette. Het was een grap? Ik, ik werd op het trots gebeld. Ja. En toen werd er al een leeuw waar ik En die gaf een telefoon van shownews. Ik denk shownews gebeld. En zo kwam er in de media, dat ik aan het zo'n festival. Oké, okay, dus je gaat niet naar een professionele studio om een liedje daarvoor op te nemen en in die mooie brievenbus te stoppen?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 Nee, ik niet hoor. Nee, oké, okay. helemaal mooi. Nou, Rines, dankjewel. We gaan je nieuws zien. We gaan we draaien. Bedankt het Sorry? Bedankt voor bel. Ja, graag gedaan. Hele en dan, fijne en, avond. Snel weer keer te spreken ja, bij een nieuw nee, liedje. Je mag wel even een cameraproef te woord staan. En dan zal uh, je ja. mag blijven optreden. Het gaat druk worden rondom jou. Hier, hier, tafel met mijn vriend. En weet ik wat allemaal. Zegt helemaal man. Ja, het komt helemaal goed En een uh, zien single gaan we draaien Rines, dankjewel en uh, veel plezier bij je optreden vanavond Toeter, toeter, Met Romana op de scooter Ja, ga maar even door nog Oké okay. okay. hoi, hoi, daar komt hij hoor Toeter, toeter, toeter Met Romana op de scooter Eier, eier, een stukje Dezelfde, dezelfde, dezelfde, maar dat deed niet dat ik dat al want iemand er is voorstaan. Dus de, zo heeft hij opgehangen? Ik denk het wel. Even luister, hoor. Even, Rhinus. Even luisteren door de knop. Ja, Oké, okay, we kunnen weer door. Lekker. Leef het ritme van Zandvoort voor ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl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 Perfection, I want perfection I'm for the rapture Cause it's strange getting stranger And Everything's contagious In the modern middle ages All day, every day And if Jesus really died for me Then Jesus really tried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 Weer tijd voor Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. En de thuis natuurlijk ook. We zijn ja, goedenavond, hier... Henry. En Roy is hey, er ja. ook bij weer. Oh, Roy Hoi, Roy, Roy Ja, goed hoor. Oh, ja, goed, joh. <laughs> ja, ik sta hier momenteel in België en uh, bij de ingang van Tomorrowland. Dus jullie hebben een live uh, reconstructie van de grote gehad hier dus. popster Henry, live vanuit uit België. Live uit België, inderdaad, ja, en bij uh, ja, het grote festival het Tomorrowland, hè? Ja, te gek. Ja, momenteel. een paar mensen afgezet, dus uh, ja, in ieder geval, uh, heb, je, heb je op de achtergrond nog iets kunnen horen van, uh, van, de, van, de, van de muziek? Ja. ja. Nou, het staat nog niet uit, nou. Nee, dus, dus, nee kan, u, kan je een voorbeeld geven van wat uh, voor artiesten daar staan? Eh, uh, Afrojack, ja, die was de DJ's staan hier natuurlijk oh, de, te gek. De, de, de aan het draaien, dus uh, ja, had hij een compleet gekke huis hier. En uh, ik moet ze dus hebben gelukt, want het is hier hartstikke droog. Nou gelukkig, hier dus, in uh, Zandvoort is er de, het uh, Tropicana Festival en uh, hier uh, we willen we weer het raam even openzetten voor je eventueel. Oh nee, alweer, alweer, alweer regen. <laughs> Ja, alweer regen. alweer regen. Ja, jongens, dit is erg. Maar ik heb uh, in ieder geval uh, even naar boven gebeld. Uh, het weekend dat ik naar jullie toe kom, dan uh, hebben we in ieder geval wachten weer. 25 of 26 graden, dus dat is helemaal goed. Wanneer kom je aan ons toe? <coughs> dat zal het weekend van de 14e augustus zijn.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 wel waar wel er heel veel mensen bij de herdenkingsdienst voor Johnny, hè? Ja. Dus... Maar goed, we uh, gaan door zeggen ze wel eens, dus uh, wij moeten ook verder helaas. Ja. En uh, ja, dan kom ik op een moment op Justin Bieber. Want we Wille IJs, en dat weet ik is die rapper uh, Rob van Winkel. Ja. Die denkt niet dat uh, Justin Bieber het lang volhoudt. En oh. dat heb ik heb op een moment ook van, ja, ik, heb, ik spreek het eigen ervaring. Uh, ik kan me herinneren dat hij toen een, een hit had met IJs, IJs Baby. Ja.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 Ja, zeker weten dus. Maar uh, nou goed, we wachten eens dus even af hoeveel, hoe, hoeveel het gaat, hè. Ja goed, dan heb ik nog iets uh, uit het buitenland van de zoon van Arnold Schwarzenegger. Die is ergens op geraakt bij, bij het surfen. Okay. Oh. Dus hij ligt momenteel met gewogen gebroken botten en een ingegrapte long op de Intensive Care in het ziekenhuis. Maar in ieder geval hartstikke oh, nee. goed, goede hoop dat alles goed met hem komt. Oké. Okay. Ja, dus, ja. Dus het is gelukkiger dan weer dat, hè jongens. Uh,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 hij ja, is natuurlijk dus iets anders dan uh, de ene Barbie. Hè? Ja, <laughs> Goed. <laughs> uh, ja, ik weet, hoe heet ook Hij heeft Elliot Hendler of zoiets. Ja, Elliot Hendler, ja. ja, klopt. Ja, ja, ja, precies. Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie, jongens. Dat is, uh, ja, het betaal van Lara Ik We hebben een jullie uiteraard weten. Hè? Ja. En die is, eigenlijk hebben we die uitgeteld. Ja, En die werd een beetje midden in de nacht wakker van helft zijn pijn wat ze had. Oh. En, uh, ja, meteen het ziekenhuis. En ze waren natuurlijk ook een beetje bang voor complicaties. Ja.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 de verwachtingen zijn hooggespannen. Nou, we zijn benieuwd. Als hij uitkomt, dan horen we het wel, hè? Nee, uiteraard. ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Ik denk dat we eind augustus, begin september, toch wel een mooie teken hebben om te laten horen. Oké, nou, ik ben benieuwd. En volgende week spreek je weer. Ik ben op vakantie, dus je spreekt, Roy. Prima. En ja, tot volgende week dan met nog meer showbiz nieuws. Rudy, het wens heel jou heel veel plezier op vakantie. En graag dat je weer terug bent. Ja, dankjewel. Oké, okay, Henry. Bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Tot... Oh, hoi. Doei. So you're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 Ik de zomer door Radiotour klonk toen al door Het hele land Dat het aan de brengen, daar in Jan, Parijs Die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneed en en die kuiper En van Jopie zitten melk De ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo komen ze weer achter Op de motor de eind dat we te verslaan To the front, time for my labor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 de ploeg van Post niet te verslaan, hadden er de gele trui weer aan. En Theo komen zat weer achter op de motor, de eetappen te verslaan. De Toe de Frans, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en van Pannier. Продолжение